in de drie grote steden. Morgen is Rotterdam aan de beurt. Het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam... verloren gisteren een kort geding om de acties te laten verbieden. Haaglanden en Rotterdam vonden dat de acties... de reizigers en het bedrijfsleven te veel zouden duperen. In de regio Haaglanden rijdt een aantal randstad... rail, bus en tramlijnen de hele dag niet. S'avonds staan alle HTM-bussen stil. Gisteren is al gestaakt in Amsterdam. Het weer vannacht droog, vooral in het westen op Klaringen... plaatselijk ook mist... Minima liggen rond 2 graden. In de ochtend af en toe zon. S'middags raakt het bewolkt en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Het wordt vandaag 4 graden in Groningen en 8 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1.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 Rosie, oh Rosie, your love to bring sunshine. Out. Mijn hoofd kan het niet aan en ik moet mezelf bedwingen om niet bij u weg te gaan. Genoeg. En ik heb alleen gezwegen. Jasmine Archer in de Nacht op 1 met Sleeping Satellite uit 1992. Daarvoor ook nog Hannelore B3 met Boomerang. Een hele goede morgen. Luistert naar de Nacht op 1 met straks Focus op de Wereld... waarin ik praat met twee hulpverleners. De een in Nicaragua en de ander in Nepal. Zometeen muziek van de twee broers uit Nederland. De band in maar eerst Level 42. Yeah. With thorns to cross the daily road, the winter wind around your door. Your do makes the to show your pillow like a cold gravestone, bound to carry all your grief alone. Ooh, ooh, ooh. Let me carry your stones upon my head. Strong, the torrent rose to soft stream on your blanket rose so now the best becomes a wind to be. i would die to comfort you but yet your whole life turned to stone bound to carry all your baggage home ooh, ooh, ooh, let me carry a stone. Her footsteps on the doom, like hazel on a rainy hoop, following you until the day you die. Voor de Tangerine met Carry Your Stones. En dit was Lighthouse Family met High. En de groep die was actief van 1993 tot 2003. En november vorig jaar maakte ze bekend weer bij elkaar te komen en te gaan toeren. Want songwriter Paul Tucker vertelde, eind, uh, vertelde in januari dat er genoeg materiaal klaar ligt voor een nieuw album. Dus er komt weer een tour aan. En wie weet dit jaar ook een nieuw album van de groep Lifehouse. Zometeen muziek van Milo. En ook het onderdeel Focus op de Wereld met uh, gesprek met twee hulpverleners. De een in uh, Nepal en de ander in Nicaragua.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 En You Don't Know in de Nacht op 1. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En in Focus op de wereld praat ik met Nico Smit en Korstjaan van Aalsburg. Goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Inderdaad, voor ons uh, goedemorgen. Uh, Nico, voor jou in Nepal in Kathmandu is het uh, uh, inderdaad ochtend. Het is daar uh, tien uur geweest. En voor Kostian in Nicaragua is het uh, s'avonds rond een uurtje of uh, half twaalf, meen ik. Ja. Okay. Ik uh, begin bij, bij Nico in Nepal. Je woont in de, de, de plaats ja. uh, Kathmandu. Kan je uh, kort beschrijven um, um, ja, voor welke organisatie je werkt en wat je daar doet? Ik ben samen met mijn vrouw Astrid en onze twee kinderen uitgezonden door de Nederlandse organisatie TIER. Om te werken voor de Nepalese organisatie United Mission to Nepal. En we werken hier als adviseurs op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid en onderwijs. Oké, okay, en die kleinschalige bedrijvigheid, kan je daar een klein voorbeeld van geven? Wie jullie dan adviseren? Wat voor bedrijven dat zijn? Of bedrijfjes? Nou, zowel uh, Tier als ook UMN uh, richten zich op uh, bestrijden van de armoede en concreet in Nepal proberen we uh, mensen te helpen om het, uh, om het uh, bij het opzetten van zeg maar kleinschalige bedrijfjes en dat kan heel kleinschalig zijn, tot, vanaf het houden van uh, kippen tot het echt het opzetten van een winkeltje, zodat ze inkomsten hebben waarmee ze dan hun kinderen naar school kunnen sturen, medicijnen kunnen kopen en uh, andere basisbehoeften kunnen daarin kunnen voorzien. Ja, en uh, je, je woont zelf in, in, in Kathmandu, de, de, de hoofdstad van, van Nepal. Um, kan, kan je kort ook om, ja. om, omschrijven dat we een beetje een beeld kunnen krijgen hoe je daar uh, woont? Woon je bijvoorbeeld in een groot flatgebouw of woon je ergens in een achter, uh, achteraf? Uh, Kathmandu is een heel dicht bevolkte stad en ook alle huizen staan heel dicht uh, op elkaar. Dus daar kunnen bijvoorbeeld uh, een van onze, uh, buren, het huis van onze buren... Ja, we kunnen het huis aanraken, zeg maar, vanaf ons balkon. Zo dicht staat het tegen ons huis aan. Mm -hmm. En uh, de meeste huizen zijn twee tot drie verdiepingen hoog. En wij wonen ook in een huis omringd door andere huizen. Dus we uh, uh, kunnen, zeg maar, van, bij wijze van spreken vanaf ons dak zo overstappen op het dak van onze buren. Ja, en, en uh, de, de, de omstandigheden daar uh, in, in Kathmandu, die, die, uh, ja, die zijn soms uh, even... moet je daarvoor aanpassen? Uh, dat zou ik zeker hebben als ik daar naartoe ga. Want jullie hebben af en toe te maken met stroomuitval, hè? Ja, dat is eigenlijk altijd. Uh, in bepaalde tijden van het jaar is het meer dan in andere tijden. De elektriciteit in Nepal wordt opgewekt door waterkrachtcentrales... en die zijn heel erg afhankelijk van de regenval... En met name van de regenval, die valt tijdens de moesom, dus in de zomer. Mm -hmm. De maanden juni, juli, augustus, september. En uh, voor een deel ook in de winter. Maar um, als er in de winter bijvoorbeeld geen regen valt, wat in dit jaar het geval is, dan daalt de waterstand in de rivieren heel snel. En dat betekent dat uh, de, het, het gebrek aan stroom, wat er normaal al is, een aantal uren per dag, op kan lopen tot in dit geval... Uh, 14 uur per dag dat we geen, geen stroom hebben. En heb je dan ook speciale, uh, nog soort accu's of zo, dat je nog een beetje, beetje noodstromen hebt om, om kleine dingen te doen, zoals uh, bijvoorbeeld koffie zetten? Uh, we hebben een accu die we opladen. Als er we, als we wel stroom is, wordt die accu opgeladen en daarmee kunnen we s'avonds uh, een paar lampen die we aan kunnen doen. En uh, een van onze laptops die, die niet zo heel zwaar is qua elektriciteit, kunnen we daar ook op, op draaien, zodat we toch uh, contact kunnen houden met, met, met Nederland en, en brieven en e-mails en zo kunnen schrijven. Ja. Maar uh, daar houdt het uh, min of meer mee op. Oké, okay. Ik ga zo met je met je verder praten, uh, Nico. Um, over waar je de afgelopen maanden uh, mee bezig bent geweest, onder andere. Ik ga eens even naar uh, Kostiaan in uh, Nicaragua. Kostiaan, jij werkt voor, uh, voor woord en daad. Kan je kort vertellen wat jouw werkzaamheden zijn daar? In ja, ik ben. We worden Daad een consultant bedrijfsontwikkeling. Ik zit dus in principe. Ben ik onderdeel van het team Woord en dat. Ik ben in Nicaragua geplaatst omdat het praktisch veel gemakkelijker is voor de samenwerking met onze partners in Nicaragua, in Colombia in Haiti... En uh, in Guatemala, dat zijn vier landen die, die ik onder mijn hoed heb, om het zo te zeggen. En um, ja, waar ik meestal mee bezig ben, het lijkt wel een beetje wat Nico net noemde uh, bedrijvigheid. Ja. Het enige verschil uh, met, zover ik Nico begreep, en dan kon ik vanuit Nepal. Uh, Focust wordt inderdaad zich zowel op, uh, op uh, microbedrijvigheid, dus de, de, de, de kleine bedrijfjes. Als ook uh, als ook op uh, wat grotere bedrijven, wat uh, wat je in het Nederlands uh, midden- en kleinbedrijf zou noemen, met als ontwikkelingsdoelstelling. Omdat dat uiteindelijk uh, erachter zit natuurlijk uh, werkgelegenheid te creëren. Ik merk heel veel dat er in, in, uh, in ontwikkelingslanden er kleine ondernemertjes zijn, maar die zijn ondernemer omdat ze niks anders hebben. En die zouden ook veel lieve werknemers zijn. En uh, dus dat zijn twee sporen waarop uh, wij werken. En dat doen we altijd via lokale partnerorganisaties. Dus Wordt inderdaad, die uh, voert geen uh, eigen programma's uit. Nee, en je hebt dan zelf een soort coördinerende de, de rol? Dat je daar door soort, uh, uh, de, de gebieden aanstuurt, zoals uh, Guatemala, uh, Colombia, Haiti? Nou, we, we, hebben, we hebben in alle landen waar we werken we lokale partnerorganisaties. En voor bedrijfsontwikkeling is, zijn het meestal. Uh, uh, ook partnerorganisaties die gespecialiseerd zijn om, uh, om bedrijven te helpen. Dus, uh, er zijn maar een klein aantal partners want die behalve bedrijfsontwikkelingsactiviteiten ook uh, andere, andere programma's uitvoeren, zoals onderwijs of, of gezondheidszorg. Uh, de, de, meestal hebben die, uh, die partnerorganisaties hun eigen, uh, een, een eigen strategie en uh, uh, assisteerd wordt inderdaad in de uitvoering van, van een gedeelte daarvan. En op die manier krijg je dus een hele interessante mix van, van, uh, van activiteiten die, die uiteindelijk hier een gezamenlijke programma zijn. Waar bij ons de focus echt ligt op, op productieve bedrijven. Dus weinig handelsbedrijven. Mm -hmm. en, uh, en als het kan ook in de landbouw. Omdat je toch ziet dat, uh, dat uh, zeker in Latijns-Amerika, maar ook in Afrika, uh, de meeste armoede zich op het padland vindt. Ja, en, en kan je me ook kort even vertellen voor, voor het beeld zoals we dat net ook van Nico geschetst kregen, hoe, hoe jij leeft in Nicaragua? Ik woon in Managua, ik uh, woon uh, naar de hoofdstad van Nicaragua. Mm -hmm. En ik woon op ongeveer uh, 14 kilometer vanaf het echte centrum, dus we wonen eigenlijk uh, buiten de stad. En uh, ja, er is hier iets meer ruimte dan in uh, Katmandu. Want uh, wij hebben wel een, een vrijstandhuis met, uh, met een tuin. We hebben een van de weinige, weinige huizen hier uh, met twee verdiepingen. Dus wat dat betreft lijkt het een redelijk Nederlands huis. Beneden de, de, de woonkamer, de, de eethoek en de keuken. En boven de slaapkamers. Uh, nou, daar zijn wij erg content mee. Maar uh, veel Nicaraguanen die vinden dat je, dat je beter een, een bungalowhuis dus met maar één verdieping kan hebben. In verband met uh, aardbevingsgevaar hier uh, in die Oké. Okay. Maar dat advies heb jij nog niet uh, ter oor genomen? Nou, ze zeggen dat ons huis uh, aardbevingsbestendig is, is gebouwd. Dus, uh, ja. Ja, daar, dat... daar gaan we maar vooruit. Precies, laten we dat hopen. Ik ga zo ook met jou verder praten over waar je de afgelopen maanden druk mee bent geweest. Ik ga even naar uh, Nico in Nepal, Katmandu. Uh, welke, welke werkzaamheden kan je er even uitlichten als je wilt kijken naar de afgelopen maanden... De afgelopen maanden ben ik sorry, op reis geweest naar een aantal gebieden waar Jormijn uh, werkt. In het, zowel in het oosten van Nepal als ook in het, in het westen. En ik heb daar onze, ook onze lokale partners uh, bezocht en uh, gekeken wat, wat, hoe het werk daar gaat. En ook een aantal van de mensen die we helpen uh, bezocht en gekeken wat ze aan het doen zijn, hoe het met ze gaat en hoe hun, uh, hun situatie is. De ja, en en Vrouw heeft dat ook gedaan. Er is naar één gebied geweest in het oosten... om daar leerkrachten te, uh, te betrokken. te zijn bij een training voor leerkrachten. Oké, okay, en waren de, de, de, uh, waar, waar de contacten goed? Waren het mooie bezoeken? Ja, het is, uh, vooral als je naar het westen van Nepal gaat... daar hebben we nog niet heel veel... Uh, daar zijn we recent begonnen. En het kost best wel veel moeite om daar te komen. Dus het is dan vrij veel investering die je moet maken... om zeg maar, een paar mensen te ontmoeten... Maar het is wel heel waardevol om dat uh, ook dan toch te kunnen doen. En uh, te kunnen zien uh, hoe het met die mensen gaat. En hoe de ontwikkeling ook in dat gebied van Nepal uh, uh, is. Ja, ja dus dat is wel goed. Je, je bent te, te, tevreden over de, de projecten momenteel? Hoe ze, hoe ze lopen en, en ja, hoe ze gaan? Hoe het uitgevoerd wordt? Ja, het, het blijft altijd spannend hoe, hoe dingen gaan. Dat heeft ook te maken met de situatie in het land. En ja, we hebben ook als, ontwikkelingsorganisaties, als veel ontwikkelingsorganisaties denk ik, te maken met uh, teruglopende inkomsten. Dat betekent dat je vaak ook minder kunt doen. Terwijl je ziet dat er vaak veel meer nodig is uh, om te doen. Dus dat is vaak wel uh, in de praktijk uh, een van de moeilijkheden waar je tegenaan loopt. En waar eigenlijk de hele organisatie tegenaan loopt. Uh, maar afgezien daarvan... Uh, en wat er daadwerkelijk gebeurt in de praktijk, daar zijn we heel tevreden over. Ja, dus dat is mooi om te horen, want uh, ik begreep wel ook dat het de komende tijd wel een, een spannende tijd ook gaat worden. Omdat er dan ook uh, wordt gekeken of, of uh, jij met je vrouw en, en gezin kan blijven in, uh, in Nepal. Ja, want we, we wonen hier ook niet voor niks. Dus we hebben ook nou. gewoon uh, financiering nodig om hier in Nepal te kunnen wonen. Uh, en ja, dat het hangt toch af, uh, af van of we daarvoor uh, voldoende fondsen kunnen, kunnen krijgen. Ja. En uh, deze week is daar inderdaad een belangrijke vergadering over, of dat door kan gaan. Precies, of... want je hebt dan een voorstel gedaan aan, aan de organisatie: uh, van nou, we willen hier voor de komende drie jaar weer uh, uh, graag uh, werken. Uh, betekent dat dan ook dat je daar dan ja. een soort financieel plaatje aan hangt en dat dat dan goedgekeurd moet worden? Ja, we moeten gewoon aan hen doorgeven van nou, hoe. hoe... Uh, nou, hoeveel geld we nodig we hebben praktisch om hier een huis te huren, om onze kinderen naar school te sturen, om, om uh, nou, eigenlijk onze basisbehoeften zeg maar, te, te kunnen, uh, daarin te kunnen voorzien. Uh, ook dingen als verzekering, uh, noem je daarin en uh, als het nodig is terug kunnen gaan naar Nederland. Dus Dat dat hij de geef je dan inderdaad door en uh, daar kijken ze dan naar. Maar het belangrijkste voor hen is denk ik uh, of het uh, inderdaad relevant is dat we hier zijn als adviseurs. Of het inderdaad, uh, ja, om het zo maar te zeggen, zout aan de dijk gaat zetten voor de ontwikkeling van, uh, van Nepal. Ja, nou, dan ben je, nu ben je zelf echt tevreden. Kan je, kan je, heb je al een beetje een idee wat je, wat je kansen zijn? Of kan je er echt niks over zeggen? Uh, Nee, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Dat is, uh, dat is heel spannend, dus dat is ook wel lastig. Want je weet eigenlijk nog niet zo goed waar je dan op moet rekenen. Want je gaat dan ook denken van, uh, als we hier niet kunnen blijven... Nou, dan moeten we waarschijnlijk terug naar Nederland. Dus dat zijn er allerlei dingen die daarvoor in uh, werking moeten worden gezet. Uh, maar die we nog niet helemaal uh, daadwerkelijk hebben gedaan. Mm -hmm. Dus een beetje een dubbel gevoel van, uh, waar moeten we ons op instellen? En dat is dan eens wel uh, lastig. Ja, ik kom, kom zo bij je terug, want ik ben ook heel erg benieuwd... wat er allemaal in het nieuws uh, speelt momenteel in, in Nepal. Ik ga even naar uh, Kostiaan in Nicaragua. Uh, Jij bent onlangs ook naar Haiti geweest, naar een van de, de partnerprojecten. Ja, nou, dat al, is alweer eventjes geleden. Want je blijft toch op de hoogte van de ontwikkeling in Haiti natuurlijk als het uh, een van je partnerlanden is. Ja, wat, wat, wat, heb, wat heb je daarvan meegekregen? Hoe was de, de situatie toen je het onlangs bezocht? Ja, ik, ben, ik ben sinds de aardbeving al drie keer geweest. De aardbeving is natuurlijk ruim een, uh, ruim een jaar voorbij nu. 12 januari is dat een jaar geleden. En je ziet gewoon dat. Uh, dat uh, aan de ene kant blijft het een heel turbulent land. Wat, wat eigenlijk nog niets met de aardbeving te maken heeft. De dingen natuurlijk rond de verkiezingen nu. Uh, naar de cholera-epidemie. Uh, maar daarnaast zie je ook dat het voor, voor hulpverlening gewoon. een uh, een, een heel moeilijk land is. En zeker de tak van sport waar, uh, waar, waar wij mee bezig zijn. Bedrijfsontwikkeling voornamelijk ook omdat, uh, omdat wij vinden... Dat, uh, dat bedrijfsontwikkeling op een andere manier moet gebeuren... dan, uh, dan gewone projecten. En uh, om, omdat bedrijven die geholpen worden... Die, die gaan er ook economisch op vooruit. Dus die hebben geen, uh, geen uh, donaties nodig. Mm -hmm. uh, en dat heeft, uh, heeft zeker in de huidige situatie waarin... Uh, na de aardbeving een tsunami van, uh, van, van, uh, van noodhulpgeld en noodhulp in het algemeen uh, en Haiti overspoelt, maakt dat een uh, ja, een, uh, een hele rare economische uh, wereld waarin je functioneert van een hele rare economische werkelijkheid in ja, En, en waar, waar ligt het dan hoofdzakelijk aan? Dat het dan uh, verkeerd verdeeld wordt of wordt het dan, zijn er bepaalde mensen die dat uh, niet goed mee om kunnen gaan? Nou, er wordt wel eens gezegd dat Haiti het land van de niet-governementele organisaties is, oftewel de regering de grote afwezige. En uh, er is natuurlijk heel veel kritiek uit op, uh, op, uh, op de regering als zodanig. Ze dus is ook heel zwaar getroffen uh, door de aardbeving, omdat de aardbeving in de hoofdstad is, een aantal ministeries wat, uh, wat echt uh, ingestort is, maar ook veel, uh, veel uh, werknemers op het moment, op die ministeries zijn omgekomen. Um, maar het punt is uh, dat, dat je ja, uiteindelijk toch tot de conclusie komt... dat, dat een land niet op niet governementele organisaties kan draaien. Dat is ook een van de conclusies die de Europese Unie uh, pas naar buiten heeft gebracht. Dat is, dat is één kant. Dus, uh, ja, je, je moet op een gegeven moment toch roeien met de riemen die je hebt. Aan ja. de andere kant denk ik wel dat we, dat we te veel... En, en dat is natuurlijk een goede marketingstrategie uh, voor, uh, voor organisaties... Zoals Zelfs voor de maar ook heel veel alle andere uh, ontwikkelingsorganisaties. ook natuurlijk om, om, om geld te, te op te halen bij de donors. Natuurlijk is geld nodig, maar uh, het, is, het is niet zo dat uh, ja, met geld in, in de zakje de problemen op te lossen, omdat, uh, omdat de problemen gewoon uh, ja, niet alleen financieel van aard zijn. Nee, er is dus meer, meer voor nodig. Er komt meer bij kijken om het aan te pakken dan alleen geld. Ja, je, je, je, je functioneert niet in een, in een vacuüm. Nee. Ik kom zo meteen bij je terug, Kostian. Ik ga weer even naar Nico in Nepal. De komende weken, wat, wat, daar hebben we het net over gesproken... dat het inderdaad spannend zal worden... of de, een, een, ja, een nieuw verzoek zal gehonoreerd worden om te blijven. En ik vroeg me ook af, wat, wat, wat speelt er verder in het nieuws in, in Nepal? Uh, wat op dit moment in het nieuws speelt... is de vorming van een... Eigenlijk een aantal dingen door elkaar heen. Het is soms een beetje moeilijk om het overzicht te, te behouden. Maar het gaat nu met name om de vorming van een nieuwe regering. Uh, nadat vorige week maandag uh, eindelijk een nieuwe minister-president is gekozen door het parlement. Uh, maar het is eigenlijk gebeurd, het blijkt nu, achteraf op basis van een geheime overeenkomst tussen de partijen die die minister-president vertegenwoordigt en de... Maoïstische partij die hebben een geheime overeenkomst gesloten en op basis daarvan hebben de Maoïsten dus die kandidaat van die nu premier is ondersteund en dat heeft uh, dus nu na afloop heel veel uh, allerlei discussie. Is dat uh, binnen de partijen, tussen de partijen uh, en dat is heel ingewikkeld allemaal. En dat dat dat is nu speelt nu in de in de in het nieuws op de, in, op de televisie is dat te zien en in alle kranten staan de voorpagina's daar vol mee met wat wie allemaal zegt en uh, ja, alle ontwikkelingen. En zorgt dat voor, voor onrust in Nepal? Nee, het wonderlijke is, het leven gaat gewoon door. Je merkt er eigenlijk uh, op straat, zeg maar, niets van. Het is vooral iets wat gebeurt uh, op de voorpagina's van de kranten. Uh, maar het leven in Nepal op zich is nog steeds... Uh, in ieder geval in vergelijking tot de voorgaande jaren rustig. Ja, maar is, is, er, is er een kans aanwezig aan dan dat de regering dat die, uh, ontbonden wordt? Dat daar een, opnieuw een onderzoek uh, naar ingesteld wordt over hoe dat gegaan is? Wat voor afspraken er bijvoorbeeld gemaakt zijn tussen die partijen? Uh, nee, het is, ik denk dat de, we zitten sowieso in Nepal zitten in, in een tijdelijke situatie. Uh, de grondwet in Nepal is ook uh, tijdelijk. Uh, en de huidige regering ja, die is ook tijdelijk. Dus die is eigenlijk uh, als taak om... Uh, die nieuwe grondwet uh, voor te bereiden en uh, vast te stellen. En dan zouden er weer uh, nieuwe verkiezingen komen, met dan een, een echt definitieve regering. Uh, dus op dit moment is er gewoon heel veel getouwtrek, wat eigenlijk al twee jaar en misschien wel langer aan de gang is tussen de drie grote politieke partijen. Waarin officieel wel iemand uh, de baas is, maar feitelijk uh, achter de schermen waarschijnlijk allerlei andere uh, dynamieken spelen. Ja. Het, het nieuws van Egypte, is dat ook nog uh, voorbij gekomen? Was dat ook een groot nieuws? of is dat? Nee, in de Nepalese media zelf uh, niet. Uh, op de dag nadat Mubarak was uh, afgetreden... heeft het wel op de voorpagina gestaan van een van de kranten. Uh, maar verder, uh, wij volgen bijvoorbeeld het, uh, het, het uh, journaal en het uh, jeugdjournaal... Via iTunes. En dus we kijken dat zeg maar iedere dag en die signaal zijn vol van de ontwikkelingen uh, in Egypte. Dus we volgen het zelf inmiddels uh, meer op de voet, maar op de tv hier en ook in de kranten was er eigenlijk uh, niet veel over te horen en te lezen. Nee, dus je hebt het op die manier wel een beetje meegekregen, maar dan via uh, de media in Nederland. Ja, precies. Ja. ja. Ik kom, kom zo bij je terug, want ik ben ook even benieuwd... wat je van het nieuws dan wat je misschien verder nog volgt in Nederland allemaal vindt. Ik ga weer even naar Costian in Nicaragua. Je woont in de hoofdstad uh, Manuga. En Korstiaan, ik ben benieuwd wat er ook bij jou in het nieuws uh, speelt momenteel. Ja, um, nou ja vandaag uh, was het uh, was een van de trieste dingen... een zichtige ongeluk en Honduras, Wat uh, natuurlijk altijd... Uh, je wel een beetje aan het denken, zet, omdat je zelf zoveel reist. Ja. Uh, dat is heel recent. Uh, dit jaar zijn de verkiezingen, die zijn in november. Dus zou verwachten van nou. Uh, de partijen zijn bezig met een verkiezingsprogramma te schrijven, maar uh, hier is het uh, belangrijker om te, uh, om te zien wie de, wie de kandidaat wordt. Van toch Een beetje American-minded uh, manier van democratie met uh, lijsttrekkers en kiezen doen er niet zoveel toe. Dus uh, en de vraag is nog steeds of de huidige president uh, in staat is om de op oppositie op dusdanige manier te blijven verdelen dat, uh, dat, uh, dat hij opnieuw uh, uh, verkiezingen zal winnen, hoewel hij eigenlijk uh, niet, niet herkozen kan worden volgens de grondwet. Maar goed, uh, dat is het thema wat hier iedere dag op de voorpagina staat. Maar wat uh, ja, Jan op de straat van lieveling wel een beetje zat begint te worden. Maar uh, ja, het is toch iets wat natuurlijk wel over de toekomst van het land gaat... en over hoe het land bestuurt. wordt. Maar ja, maar... politiek is wat dat betreft het, het uh, nieuwste thema nummer 1 in die grauwe. Maar als ik jou zo hoor, dan zeg je van... nou, volgens de grondwet kan hij niet opnieuw uh, herkozen worden. Maar er is dan nog wel een soort kleine kans. Als ik jou zo hoor, dat het dan toch gaat gebeuren. Ja... Dus uh, door het hooggerechtshof is, dat in, is, is de grondwet als niet toepasselijk uh, uh, verklaard, dat artikel. En dat komt ook omdat het, het hooggerechtshof dat is niet, uh, dat is niet onpartijdig is. Um, ja, en zo gaan de dingen een beetje, uh, een, een beetje voort. En uh, inmiddels stapelen er zich zoveel uh, dingen op dat mensen ook, uh, ook niet meer echt omkijken van... Uh, ...van wat er gebeurt en, en ook de, de Nicaraguaan krijgt een, een beetje mentaliteit van... Uh, ...zo is het nu eenmaal. Die accepteren het, die, ja. uh, Ik zie de mensen nog niet op straat gaan uh, zoals, uh, zoals in Egypte. Nee, nee. Ik ga weer even naar uh, Nico in, in Nepal, Kathmandu. Um, we hebben het net gehad over het nieuws wat, wat, uh, wat daar speelt... ...maar ja, je, je zei dus al via iTunes kijken we af en toe een journaal mee. Zijn er verder nog uh, zaken die je opvallen van het nieuws in Nederland? Nou, één ding uh, wat ons uh, ook persoonlijk uh, in ieder geval niet echt betrof, maar wat waar we wel mee te maken hadden. Onze dochter die heeft uh, eigenlijk vorige week uh, de CITO-toets uh, gedaan. En uh, die is opgestuurd vanuit Nederland. En uh, dat duurde nog al, uh, omdat de dus post vanuit Nederland naar Nepal uh, niet zo heel erg snel gaat. En we hebben het er toen met de leerkrachten over gehad of we misschien de toets online zouden maken, zoals een aantal kinderen in Nederland ook hebben gedaan. Ja. En een van de nieuwsitems die haar in ieder geval opviel was dat op de eerste dag van de CITO-toets in Nederland uh, het computersysteem van CITO uh, vastliep voor die kinderen die vanuit Nederland in ieder geval de CITO-toets online wilden maken. Dat viel ons wel op. En dat dat ook gelijk het nieuws was, dat het, het groot nieuws was bedoel je? Ja, dat is natuurlijk, het is, het was in het jeugdjournaal, dus dat volgen we altijd. Dat is natuurlijk, als de citotoets wordt gehouden. In Nederland is dat altijd in het jeugdjournaal een groot nieuwsitem. Ja. En als er dan iets gebeurt zoals dit, dan is, wordt het natuurlijk ook in het nieuws, in het jeugdjournaal wordt het genoemd. En de citotoets van je dochter, die is inmiddels weer op de post naar Nederland toe. Ja, dat gaat via een snelle route. <lacht> dat kan ik geloof ik niet officieel zeggen, maar die gaat in ieder geval snel naar Nederland toe, zodat hij nog mee kan worden genomen in de, zeg maar, de, met alle andere CITO-toetsen die zijn afgenomen. Ja. En heb je er als vader een goed gevoel over? Ja, ja, ja, ja, ze heeft het echt heel goed gedaan. Dus uh, ja, dat was. Uh, en ze moest echt veel, ze moest extra dat doen. Dus ze gaat naar een normale dagschool, een in, internationale school. Maar ze moest na afloop daarvan nog naar de Nederlandse school uh, gaan om daar speciaal die CITO-toetsen te maken. Dus ze heeft wel echt veel. Uh, Extra werk gaat de afgelopen week. Ja. Ik uh, ga nog even naar uh, Kostiaan in Nicaragua. Uh, nieuw zaken die jou zijn opgevallen in, in Nederland? Ja, behalve de, de aanloop naar de, naar de provinciale statenverkiezingen natuurlijk. En uh, alles wat, wat daarmee te maken is, volgt de politiek ontwikkeling ook wel redelijk. En uh, ja, dan denk ik wel eens. Goed, ik, ik heb zelf niet te heel veel met. Politiek, hoewel het natuurlijk iets, iets belangrijk is voor de besturing van een land. Mm -hmm. Maar dan denk ik wel eens van uh, in, in Nederland kunnen we ook hele kleine dingetjes ook, uh, ook lang, uh, lang bakken leien. Uh, ik vond de opmerking van uh, een TvA afgelopen weekend van uh, het huidige kabinet doet aan symboolpolitiek. Misschien uh, niet helemaal terecht, maar wel tekenend. De symboolpolitiek. En, kan je er dan een ja. voorbeeld bij noemen? En de, het schijnt dat je hem op de Afsluitrijk, ik weet niet of dat mag, maar uh, straks 130 mag gaan rijden. Dan hebben we weer 30 kilometer van Nederland. Dat je twee minuten sneller af kan leggen. Ja. Ja, dan. En dat soort dingen. Terwijl ik hier half uh, werk heb om mijn uh, auto uh, om de Kuilen heen te, te, te rijden. Dus ja. Dan denk ik, oh, ja, daar hebben die 10 kilometer, dat, dat doet er lekker toe. Ja. Nou, dat zijn in ieder geval, dat zijn wel de grote verschillen dan, als ik het zo hoor. Ja. Uh, Korsdiaan, ik wil jou bedanken voor je, voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Ik wil je heel veel succes wensen in je werk daar uh, in Nicaragua. Voor woord en daad. Dank je En het geldt ook voor, uh, voor Nico in Nepal, hoofdstad uh, Kathmandu. Ik wil je ook heel veel uh, succes wensen met het werk daar. Ja, dank je wel. En uh, links over uh, naar de websites waar jullie uh, voor werken voor de organisaties en meer informatie die zijn te vinden via de website van eo.nl/de nacht op uh, een. Een prettige dag, uh, prettige avond en graag tot een uh, tot een volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Oké, okay, tot ziens En ook tot zover het programma De Nacht op één. Zometeen na zes uur is er het Radio 1-journaal. En uh, tot zover was dit dus ook Focus op de Wereld. En dus via eo.nl/slash uh, de Nacht op één zijn dus inderdaad ook de links van de werkterreinen van uh, deze twee Focusgasten terug te vinden. En ook het onderwerp wat we de afgelopen nacht hebben behandeld. Tot slot nog een laatste plaat van Bobby Hap en Sunny. Een prettige dag. Sunny. Yesterday my thema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 the sunshine okay the sunny thank you for the love All right.